De aanslag was de eerste geslaagde moord met islamitisch motief in Duitsland. Premier Rutte is niet van plan nu al in te gaan op de discussie over de bezuinigingen. CDA-minister Verhagen van zei vandaag dat er niet met hem te praten is over bezuinigingen zonder te hervormen. Rutte zei alleen dat eerste cijfers van het Centraal Planbureau moeten komen. Die moeten duidelijk maken of er extra bezuinigingen nodig zijn. Als dat inderdaad nodig is, worden het pittige besprekingen, maar ik denk dat we er wel uitkomen, zei hij. Rutte vindt wel dat Verhagen het volste recht heeft dit te zeggen. pvv leider Wilders zei vanochtend dat Verhagen een toontje lager moet zingen. staat iedereen vrij om uh, interviews te geven... en iedereen vrij om opvattingen uh, te geven. En voor ons alle drie staat vast dat wij zonder taboes... en uh, met open vizier, als het nodig is, die gesprekken aangaan. De Spaanse politie heeft een groep Serviërs opgepakt... die uh, wordt verdacht van verschillende moorden. Onder de aangehouden Serviërs is Luca Bojovic die in verband wordt gebracht met zo'n 20 moorden, onder meer in de Nederlandse onderwereld. Een andere man die is opgepakt is Vladimir Milajevic. Die was betrokken bij de moord op de Servische premier Djindic in 2003. Correspondent David-Jan Godfroy. Hij is later ook nog eens een keer veroordeeld tot 40 jaar vanwege 18 andere moorden... en een aantal andere zaken waar hij bij betrokken was. Dus het is een hele zware jongen. Overigens, die Bojovic, dat is ook geen frisse, want die wordt ook verdacht van 20 moorden. Dus het zijn dus hele zware jongens allemaal. Bojovic werd in het verleden ook verdacht van de moord op de crimineel Sergej Miranovic in Montenegro. Ook Willem Holleder werd daarvan verdacht. Maar in 2010 seponeerde justitie de zaak tegen hem wegens gebrek aan bewijs. Of dat voor Bojovic ook geldt, is niet bekend. Minister Schulz vindt dat de NS-top dit jaar moet afzien van bonussen. Ze is niet te spreken over de gang van zaken rond het winterweer, zei ze tegen RTL.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 Het Nederlandse Davis Cup team staat op een 1-0 voorsprong tegen Finland. Robin Haase won in Den Bosch gemakkelijk van Juho Pauku, de nummer 656 van de wereld. Het werd 3 6 1 De wedstrijd tegen Finland is in de eerste ronde van de Europees-Afrikaanse zone. Later vandaag speelt Timo de Bakker tegen Timo Niemenen. <tieden>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 Er zijn twee rijstroken dicht in de tunnel, want die zijn glad. Op de A28 Utrecht richting Amersfoort staat voor Afrit en Dolder drie kilometer. Beste deelnemer van de Bank Giro Loterij. 60 miljoen keer bedankt. Met uw lot verrijkt u de wereld van cultuur en erfgoed. Want dankzij uw deelname steunt de Bank Giro Loterij... bijna 60 culturele instellingen met 60 miljoen euro.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 Vodafone. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Monk. En goedemiddag, hier vanuit Café de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam... moeten kickboxgala's verboden worden. Daarover wordt gedebatteerd tussen Rutmer Herema van de VVD en Alkmaar... en Geek van Velsen van de Partij van de Arbeid in Amsterdam. En u hoort Justus van Oel over de stille ramp in Rotterdam. U kunt reageren, hashtag AvroVML, Twitter... of bekijk ons via de website, dat is uh, afro.nl slash Help steden! Ja, zeker. Welkom, welkom, welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Elfsteden, Elfsteden, Elfsteden, Elfsteden. de Tocht der Tochten. Dat willen we allemaal. Vandaag gaan we hopelijk voor de laatste maal deze winter het hebben over de Elfstedentocht, Tocht, de Tocht der Tochten. Om het af te leren, want zeg nou zelf, wie had hem niet gehad willen hebben? De Elfstedentocht. Tocht. Ikzelf heb mij de afgelopen week weer laten verbijsteren door diverse praatprogramma's met een hoog amusementswaarde en ontdekte daarin een heusse trend. Het hebben van een schaatser als gast die, bij wijze van voorpret, smakelijke anekdotes te berden brengt in een poging die Elfsteden toch te verheerlijken en daarmee het chauvinistische in de Nederlandse mens naar boven te trekken. Wellicht in een ultieme poging de de laatste jaren zo vaak misbruikte term saamhorigheid. nu eens vanuit een gezellige kant aan ons op te dringen. Het lijkt me niet meer dan gepast om ter afsluiting van het Elfstedendebakelen. van de afgelopen week in dit programma hier een nationalistisch steentje aan bij te dragen. Bij mij aan tafel, Hilke Vlundersma van Baffelflasma. Welkom. Dank u wel, het Nee, het gaat helemaal niet aan. Dat, dat gelooft u toch zelf niet? Zeker! Deze weet misschien niet, ja. maar ja... ad de 140 rayonhoofden daar in thuis blijven prikken... de karantij is sowieso niet hard genoeg horen groeien. jaar sowieso. It geht on. Heerlijk, geweldig zeg. Voel je die sfeer al opkomen? Dit is zo'n typisch nuchtige kijk van zo'n heerlijk domme schaatser. Dat accent is ook goed. Dank je. Eh, eh, naast u zit... Meendert, meendert smal van ik klunfut. Klunfut. Dat is mijn bijnaam. Geweldig smul is het. Ik hoop dat het al ik weet nog wel dat ik in 97 bij Bart Liem op een gegeven moment... een kopje warme chocomuil dronk En daar moest ik toe van overgeven. Oh, super zeg. Als dat geen sappige anekdote is. Met dit soort beelden wordt echt een goed beeld geschetst van die tocht der tochten. Precies. Plaats namen wij ook Bart Leem. Helemaal top. Leuk. Het begint al behoorlijk op bijvoorbeeld de wereld door te lijken. Fijn. Uh, naast u zit... Paap, chovele, pilema, knakpaal. Welkom. Dank u wel. Uh, moet, moet ik nu ook een anekdote vertellen? Heerlijk, voor de draad ermee. In 1986 weet ik nog dat ik heel erg moest plassen. Oh. En toen heb ik ter hoogte van de bebonken vaart alles laten lopen. En toen hingen er allemaal ijspegels oh, oh, oh, van oh, oh. plas achteraan mijn kont. Oh, In een jeetje. soort punt. Jo, omdat u zo hard ging, natuurlijk. Precies, omdat ik zo hard ging. Ja. We, we werden het een soort plaspegels. Nou, de, wat een anekdote van je wel, ze zeggen Heerlijk, ja. een beetje plat, maar, maar, maar. dat mag best het werkt in ieder geval als een mm -hmm. trein. Want hier in de studio zitten de mensen ook alweer met snert in de hand en ijsmutsen op. Gelukkig niet andersom. Terwijl die tocht. Die gaat natuurlijk helemaal niet door dit jaar. Uh, we hebben nog één bonkige kerel die vast ook een heldhaftig verhaal heeft. Heerlijk, meneer. Ik ben Sjaak Vrotkeelsen, maar Baf. Hallo, Sjaak. Ja, ik had me zo verheugd. Maar jij zegt dat hij niet doorgaat. Oh. En ik wou zo graag. Oh. Ik wou zo graag. No. Oh, als dit geen topradio is, dit is pure emotie. Ten koste van jou, Sjaak, want volgens mij. Jij er echt, in. echt zin in. Wat heet? Je zit die potverdomme te janken als een meisje. Ja, ik wil het kruisje opdragen aan mijn zoon. Oh, Sjaki toch? En ik kan niet eens schaatsen. Oh, Sjaki, dat geeft toch helemaal niks? We hebben ons allemaal weer op laten naaien. Misschien komt hij, misschien komt hij hier dan. Nee, helemaal niet. We zaten er niet eens dichtbij. Ja, maar. Nee, niks jaar waar een beetje realiteitszin alsjeblieft. Als je jezelf uit wil putten en half bevroren bier, bier wil gaan lopen tanken, dan gaan we naar het carnaval. Dan kun je van op aan. Dat nou, is al. Dat wij naar de Vriesland. Wij ook niet, in dagen uh, waar ik vandaan kom. Precies, dat is ook het probleem. Jullie hebben tussen oud en nieuw en koninginnendag helemaal geen dag meer... om straalbezopen je buurvrouw te gaan lopen tongen. Dat is het carnaval. En dan ga je gewoon verkleed als schaatser. Mensen, dank voor uw komst en de tip luidt, laat je niet gek maken. Vooral niet door die televisie. Henry Verloon, Pieter Bouman, Marjan Luif en Sanne Wallis de Vries. De wat. In heel Nederland worden kickboxgala's verboden. Maar in Alkmaar staan ze juist te springen om zo'n gala binnen te halen. Gisteren werd in de gemeenteraad van Alkmaar namelijk een motie aangenomen van VVD Rutme Herma. En daarin riep hij het college op: kickboxgala's naar de stad te halen. Is dat een goed idee? Daarover gaan we praten met Geke van Velsen, raadslid voor de Partij van Arbeid in Amsterdam. En met Rut, Rutme Herma, de bedenker van de motie VVD-raadslid dus in Alkmaar. Eh, mevrouw Van Velsen, bent u eigenlijk ooit bij zo'n gala geweest? Nee, ik ben daar nooit geweest. Maar uh, mijn man is uh, verwend kickbokser. Die, die, die is kickbokser? Uh, ja, nou, kickbokser niet. Maar die doet dat al anderhalf jaar. Gewoon uh, vanuit zijn hobby en vrije tijd. Dus ik, ik ken wel mensen die daar uh, wel eens geweest zijn. Ja. Ja, en ondanks uw standpunt is uh, de relatie nog steeds uh, in orde? Ja, ja. natuurlijk. We gaan zo horen hoe uw standpunt precies luidt. Uh, meneer, uh, even kijken hoor. Meherema. Ja, ik was even de naam kwijt. Uh, u heeft die motie bedacht, uh, want u bent groot fan van kickboksen. Ik ben fan van alle sporten en kickbox is daar één van. Kickbox is er één van. U bent een sportliefhebber. Absoluut. Ja. U, u begint allebei uh, met een halve minuut die we u geven... om ongestoord even uw standpunt toe te lichten. Daarna mag u elkaar ook gerust uh, onderbreken. Uh, de stelling die wij hebben uh, geformuleerd als volgt... gemeenten moeten kickboxgalas verbieden. Mevrouw Van Ver de eerste halve minuut voor u. Dank u wel. Kijk, kickboksen is natuurlijk een hele spannende sport. En we hebben in Nederland een aantal kickboxers die echt tot de wereldtop behoren. En daar mogen we echt uh, trots op zijn. Maar in Nederland is het zo dat eh, de organisatie en de wereld rondom het kickboksen... echt een nauwe verwevenheid heeft met de criminele wereld. In Amsterdam werd in 2010 een onderzoek gedaan dat 60 tot 65 procent van de bezoekers... van zo'n groot gala criminele antecedenten had. Er wordt geld wit gewassen, er worden wapens gevonden... En ik vind dat zolang. Dat was de, kickbokswereld... de eerste halve minuut. Daar hou ik het even bij. Want de eerste halve minuut ook voor meneer Herema. U bent eh, natuurlijk tegen zo'n verbod. Waarom? Ik ben niet alleen tegen zo'n verbod, maar eh, ik ben heel blij dat Alkmaar de armen openstelt voor dit soort prachtige gala's. De VVD Alkmaar is heel simpel: wij hebben eh, de sport hoog in het vaandel staan. Dit is een prachtige topsport waarbij kracht, lenigheid en snelheid eh, de boventoon voert. En wij willen absoluut niet dat de sport leidt onder eh, de randverschijnselen van criminaliteit. Dat is ruim. Binnen de tijd, mevrouw Van Velsen... U, u, u kunt ja. hier eigenlijk niet mee oneens nee. zijn, denk ik. Nou, ben ik het buitengewoon bij ons eens. Want de heer Herema noemt het de randverschijnselen van criminaliteit. Ik wilde dat daar straks nog even zeggen... dat 60 tot 65 procent van die mensen die daar komt... heeft dus criminele antecedenten. Daar worden echt een advies van de georganiseerde... Uh, van de politie, die gaat over georganiseerde criminaliteit... die toont aan dat daar geld wist gewassen wordt. Als we een politievuik organiseren, vinden we daar allerlei wapens... zomaar zwart geld. Dat kun je niet zomaar zeggen uh, dat dat rafelrandjes zijn... of kleine bijomstandigheden. Het is serieus dat zelfs de organisatoren van die evenementen... vanuit de gevangenis bezig zijn om die evenementen te organiseren. Dus ik vind het een beetje naïef om dat een bijzaak te noemen. Nou, dat is uh, voor Alkmaar helemaal niet naïef. Ik weet niet hoe het hier in Amsterdam uh, gaat. Maar wij organiseren in Alkmaar met een aantal zeer goede kickboxverenigingen. Hele goede evenementen op het middelgrote gebied. Uh, wij hebben die grote evenementen niet in Alkmaar. Uh, wij zien dat heel veel steden in, al, in Nederland op dit moment zeggen... van: nou, wij hebben een negatieve grondhouding... ten aanzien van het organiseren u, u, u, van dit soort evenementen. U de cijfers en de feiten niet. Die 60 tot 65 procent van nou, mensen die... In, in Amsterdam is dat wellicht zo. In Alkmaar is dat niet zo. Want wij hebben Hoe diverse, weet u dat? Omdat wij diverse goede evenementen hebben... waar uh, helemaal niets aan de hand is. En u. natuurlijk zal het misschien zijn dat er een crimineel rondloopt. En de VVD zal als eerste zijn die zegt, ruime kaders, maar streng handhaven. In Alkmaar komt er een heel ander publiek op af? Nou, en dat Wellicht, is, als dat daar iets over kunnen. mag zeggen. Want die onderzoeken wijzen uit dat he, naar die grote kickbox-evenementen, want het zijn echt buitengewoon bijzondere en goed bezochte gala's, mensen uit heel Nederland actief zijn. Sterker nog, als we goed kijken naar wat er in Amsterdam op afkomt, komen er juist veel mensen uit het zuiden van het land, ook aan het buitenland. Een grote Finse crimineel bijvoorbeeld, Belgische criminelen, komen er allemaal graag op af. En dat gebeurt ook als ze, he, waar dan ook, he, naar Alkmaar van Amsterdam gaan. Dus daar Or... Uh, ik zou je iets te naïef, meneer maar... Nee, dat, dat bestrijd ik absoluut. Kijk, de organisatie zoals wij het opgedragen hebben aan het college, is gaan nou in overleg met de organisatoren. En als het It showtime is. Uh, maar of hoe kunnen nou... die organisatoren voorkomen? Dat, ik bedoel, dus je kunt, iedereen kan toch een kaartje kopen? Iedereen kan een kaart kopen en je kan het in goede banen leiden met beveiliging en politie. En ik denk dat daar uh, voor ons een hele mooie taak ligt. Maar, maar dan vragen ze, bent, u, bent dat... u een crimineel? En dan zeggen ze nee en dan moet je een kaartje voorkomen. Nee, dat, dat heeft te maken met beveiliging en met uh, de politieinzet die je doet. En wij denken dat je daar heel mooi uit kan komen op ja. prachtig evenementen neer te zetten waar de sport zal prevaleren. Mevrouw Van Velsen. Ja, kijk, ik vind het ook eigenlijk heel erg jammer dat zo'n mooie sport als het kickboksen... vervuild is geraakt met al die criminele activiteiten. En het zou natuurlijk mooi zijn als je zou kunnen zeggen van hè, we organiseren een evenement en daar komen helemaal geen criminele activiteiten bij kijken. Maar hè, de gewone gang van zaken bij die grote evenementen is bijvoorbeeld dat hè, een groot deel van die kaarten, ruim een derde, aan vippers wordt verkocht. En daar betaal je 1250 tot ongeveer 5000 euro per kaartje. Regelmatig komt de politie daarachter dat een groot aantal van die kaarten in één keer contant en cash wordt betaald. Zwart geld ja. denkt u dan. Nou, daar zijn in ieder geval serieuze uh, verdenkingen van. Er zijn ook veel uh, beroemde motorclubs die frequent bezoekers zijn van die evenementen. Dus er zijn wel heel veel aanwijzingen dat er in te bij die motorclubs activiteiten plaatsvinden. Want Nee, ik, ik lach om, om het feit dat ik nu bedenk dat uh, je uh, terug kan kijken en zegt. Nou, dit is in het verleden allemaal uh, niet goed gegaan. Zo wordt er waarschijnlijk geld witgewassen. Dat is toch juist het idee om te zeggen. Dan gaan we het in de toekomst met een andere organisatie veel beter doen dan wat, het. Zijn die kaartjes net gaan. zo duur in Alkmaar? Het valt u heeft geen flauw idee. Daar ga ik helemaal niet over. Wat, oh, ik ja. nee, wat, ik, wat, is, wat ik wil als politicus. is het zorgen dat dit soort uh, uh, evenementen mogelijk gemaakt wordt in Alkmaar. We hebben prachtige locaties. We hebben hele goede sport. We zijn de bakermat van diverse netwerken. Nederlandse, ja. Europese en wereldkampioenen. Laten we dat faciliteren. Ja, u, maar, mevrouw Velsen, maar ja, u, u belemmert wel de sport natuurlijk op deze nee, manier. Nee, ik heb wel een vraag aan, uh, aan, aan maar daarin. Of ze ook rekening hebben gehouden en geld hebben vrijgemaakt... of in ieder geval capaciteit hebben vrijgemaakt... om de enorme politieinzet die uh, daar toch echt noodzakelijkerwijze bij hoort... ook vrij te maken voor die evenementen. In Amsterdam hebben we kunnen Meneer zien. Ja. Herme, heeft u daar geld voor vrijgemaakt? Kijk, we hebben een motie ingediend om de organisatie van dit soort zaken te onderzoeken. Met de opdracht aan het college om voor de zomervakantie 2012 terug te komen met de effecten. En de nou, dat antwoorden klinkt allemaal heel op... officieel. U bedoelt, als het te duur wordt, doen we het niet. Nou ja, nee. Ik, ik wil weten wat het college, uh, wat ze hebben besproken met die organisatoren. En of het mogelijk gemaakt is en of het college van plan is om dat te gaan doen. Maar en goed, als u veel politie weg... inzet, hè, als dat nodig is, zoals mevrouw Van Velsen zegt, dan, dan zegt u ook liever niet? Als dat gedeelde kosten zijn, heb ik er niet zoveel moeite mee. Want ik vind Als de organisatie dat de sport, mee betaalt. Ik vind nog steeds dat de sport belangrijk is en dat moeten we faciliteren. Maar, en dan nog een vraag. Zou u, zou u het noodzakelijk vinden om in ieder geval de organisatoren van het evenement... die het mogelijk maken door een bibelprocedure te halen? Ik zou er geen moeite mee hebben. Want het, het gaat een bibelprocedure door... dat je kunt zien of er, of er sprake is van contacten met de criminele wereld. Ja. Maar kijk, Alkmaar is wat dat betreft heel goed in Bibelprocedures, want we hebben daar met de Achterdam en dergelijke allemaal heel veel ervaring de mee. Ik zou er ge... Inderdaad, Ik zou er geen enkele bezwaar tegen hebben. Want het gaat ons niet om het faciliteren van criminele activiteiten. Het gaat ons om de sport. Ja, ik... Mevrouw Van Velsen, wat vindt u vriend van uw standpunt? Nou, mijn vriend van mijn standpunt die wilde heel graag dat ik nogmaals onderstreef wat een mooie sport het eigenlijk is: kickboksen. Ja. En dat er heel veel mensen zijn die ook nou, zullen u... zeggen: ja. uh, uh, ik ga liever met mijn kinderen maar naar hij kickboksen. Kent, gaan, dan hij een wat wat u zegt over die criminelen die er allemaal op afkomen? Ja, die, dat herkent hij wel zeker. Dus afgelopen, hè, ik geloof in dit, het gala wat geweigerd was in Amsterdam... en geweigerd was in Den Bosch... daar, uh, daar heb ik toevallig iemand over gehoord die daar geweest was. En de organisator die hield daar ook een groot betoog. Dat het zo jammer was dat allerlei gemeenten... Hè, de kickboxwereld zo uh, het moeilijk maakten. Maar tegelijkertijd, hè, als je ziet wat daarop afkomt. En het, de vibring. En de mensen, de kaartjes die daarvoor betaald zijn. En het vertrouwen wat daar vanuit gaat, van die bezoekers. Nou, die bevestigen ja, heel en, en het, het is ook weg. misgegaan hè, met vechtpartijen, mensen die buiten... Dus meneer uh, maar u zegt. Uh, overal gaat het mis, maar bij ons niet. Nou, dat ben ik niet met u eens. Ik kom regelmatig op dit soort gala's. En ik, een tiental heb ik bezocht. Waarvan het één keer een keer een vechtpartij is Maar nou, De gestaan, laatste was in Al Friesland geloof ik. Daar hebben ze Geen heel idee, heel veel daar ben ik niet geweest. Van, maar wat nee, ik maar wat daar heel veel mensen allemaal boetes niet betaald. Ik ben op een aantal galas geweest waar het helemaal niet mis is gegaan. Dus ik bestrijd dat, dat het altijd maar misgaat. En dat wil ik ook graag benadrukken. Ik denk dat als wij in Alkmaar een honderden, duizenden kinderen hebben die aan deze sport doen in kinderen, onze regio, ook kinderen, jongeren, jongens, meisjes ook. Dan eh, moet er ook een gala zijn waar ze dan naartoe moet, kunnen dan gaan. Moeten ze is, er, is er een slot, doen? want dat vraag ik altijd aan het eind van het debat aan onze deelnemers. Mevrouw Van Velsen, zit er nou helemaal niets in wat meneer Herenma zegt of toch wel iets? Nou, er, er, er zit best iets in dat hij hè, de, de, de sportieve kant van het kickboksen zo benadrukt. Maar ik ben natuurlijk, heb natuurlijk nog niks gehoord over wat Alkmaar nou mee gaat brengen... om te voorkomen dat ook daar zo'n evenement niet... Hè verweven raakt met de criminaliteit. Dat hoort u misschien dan nog na dit debat uit de Duitsers. Want ik wil eerst van meneer Herema weten of er helemaal niets... of toch ook wel iets in de argumenten van mevrouw Van Velsen zit. Nee, absoluut. En ik deel zelfs uh, de argumenten met betrekking tot criminaliteit... Uh, dat we daar heel goed aandacht van moeten besteden. Alleen u denkt dat te kunnen voorkomen. En ik denk dat met een andere organisatie dat beter te voorkomen is. Ik dank u beiden, Geke Van Velsen en Rutme Herema, voor dit debat. Hier weer tijd om te gaan dansen op de muziek van de New Cool Collective. Algum de... Awanile onile Awanile my my Awanile onile Awanile my my Awunere re kiloje Awanile Mai my Awanile onile Awanile Mai my Hey I Hey I Hey Met ogen... En bij mij aan tafel schuift Benjamin Herman, aan. De saxofonist. Benjamin en, en, Herman. Benjamin Herman. Ja, ja, iedereen gewoon. zegt het ja. tegenwoordig. Benjamin Herman. Dat krijg je gewoon. Ja, dat is, dat is, maar jullie spelen ook veel in het buitenland, toch? Ja, dat klopt. Dat is, ja. Het is gewoon Benjamin. Op zijn ja. Nederlands. Ja. Jullie, uh, ik, ik vroeg, dat moet ik even zeggen. Uh, voor de boekhouding. Uh, of mensen wisten hoe lang jullie bestaan. Uh, dat wisten een heleboel mensen. Uh, kaartjes voor jullie concert. Op 25 februari in Rotterdam zijn gewonnen door Ineke Merkers en Jaap Harders. En jullie, jullie cd is gewonnen door Dick van Pelt en Mark Rijnen. En ja. die cd uh, heet, Benjamin? Die heet 18. En dat verklapt gelijk het antwoord, hè? Ja, want we zijn uh, 18 jaar bij elkaar. Eigenlijk zijn we 19 jaar bij elkaar. Want die cd Zelfs. hebben we vorig jaar uh, uitgebracht... aan het einde van het jaar. ja. En uh, ja, we're still going strong. Ik las dat jullie die cd in één week... Jullie zijn in de boerderij gaan zitten... en in één week heb je hem helemaal gecomponeerd. N, nee, dat is een cd van vijf jaar geleden. Oh, oh en deze hier, hoe lang ja. heb je hierover gedaan? En hier hebben we ook een paar weken over gedaan. <hacht> een paar ja, maar, weken. maar we zijn gewend om heel veel te spelen, dus... Uh, uh, het gaat eigenlijk uh, uh, vrij makkelijk Want om... hoe gaat het dan als je, als je een nieuw album maakt? Dan... Meestal gaan we in een ruimte zitten en uh, we, we pingpongen wat ideetjes heen en weer. Dan komt een, een van de bandleden met een idee en dan gaan we daarmee aan de slag. Dan is het eerst een uur lang compleet chaos en dan komt er een heel klein... Iets herkenbaars uit. Het uit. is echt een collectief proces. Ja, New Collective ook, inderdaad. Uh, jullie spelen hier met ze, hoeveel is het? Acht? We zijn met ze acht, ja. Met acht, en, maar je hebt ook een, een grotere uh, formatie. Ja, uh, dat, als uh, de situatie erom vraagt, dan breiden we de band uit uh, naar uh, 19 man. Wat vind je leuk, hè? Um, nou, het is allebei leuk. Uh, verandering van Spijs uh, doet eten. Maar wij, dit is zeg maar, zo zijn we ontstaan en zo... Uh, uh, zo communiceren we het beste. Ja, de verandering van spijs, dat, dat kun jij zeggen, want jij speelt... Met de hele wereld zo ongeveer. Overal kom je jou, jouw naam mee tegen. Uh, nou, is... dat geldt voor een heleboel mensen in ja, de band In hoor. deze ja. band ook. Ja, ja zeker weten is, is dit wel de basis voor jou, voor jullie? Um, ja, nou ja, ik kan, mag wel zeggen na 18 of 19 jaar dat je... Ja, het is wel een vaste basis. Maar we, hebben, we zijn goede vrienden en we hebben het ontzettend leuk. We gaan uh, Dit jaar gaan we allemaal reisjes maken. We, we gaan naar Dakar en we gaan naar uh, Borneo en we gaan naar uh, Costa Rica. Zelfs? Japan nog? Want die... um, nou, dat staat in de stijgers. Maar ja, dat staat elk jaar in de stijgers. En af en toe gaat het door. En ja. af en toe niet. Maar, uh... maar eerst in Nederland, toch? Ja, ja. De theatertour, uh, tot wanneer is het? April? Tot en met april? Nee, wij, wij, wij hebben een tour gedaan langs uh, de, uh, de popzalen. En er staan er nog een paar. Dus uh, vanavond staan we in P60 in Amsterdam, Morgen in Tilburg. En... Verder uh, gaat mijn brein niet. Nee, nou dat is genoeg. Want als ze meer willen weten kunnen ze naar onze website. En voorlopig in ieder geval hier. Nog twee keer. Tot zover dank. Ja, nou, dank jullie wel voor de uitnodiging. The New Co Collective. APPLAUS Ik ga het vandaag niet hebben over vergeefse elf stedenkoorts. Ik ga het hebben over een andere nationale traditie. Onze woningbouwcoöperaties. Die coöperaties hebben miljoenen goedkope woningen gebouwd... voor mensen met weinig geld. Niemand hoeft meer in een krot te wonen. Dankzij woningbouwcoöperaties die sociaal bouwen en sociaal verhuren... zonder winst te willen maken over de ruggen van de huurders. Vestia uit Rotterdam wilde ook geen winst over de ruggen van de huurders, maar wel over de ruggen van de banken. Waar die banken waren slimmer... en krijgen daarom nu 2,5 miljard hele echte euro's... van woningcoöperatie Vestia. Voor dat geld is geen enkele woning gebouwd. Vestia heeft dat geld zelfs helemaal nooit gezien. Vestia krijgt wegens een verkeerde financiële go gok... een soort boete van 2500 miljoen. Dat is veel geld... Vestia heeft 76.000 huurders en per huurder komen ze nu tekort 32.000 euro. Ah, sorry beste huurders, we hebben een foutje gemaakt. Kale huur 330 euro, tijdelijke speculatietoeslag 1500 euro. Nee, zo zal het niet lukken. Daarom schieten andere woningbouwcoöperaties Vestia te hulp... en legen hun spaarpot in het grote zwarte gat. Want volgend jaar moeten er misschien weer miljarden worden gestort. En weer en weer tot al het spaargeld van alle Nederlandse woningbouwcoöperaties op is. De speculatieramp bij Vestia is nu al de op vijf na grootste ter wereld... en kan de hele sociale woningbouw gaan platleggen. Een economische ramp. Het tragische is dat Vestia eigenlijk een hele goede directeur had. Erik Staal. Een doordouwer. Een doorbouwer. Maar helaas dacht Erik Staal ook dat hij de banken te slim af kon zijn... Erik Staal bedacht de volgende truc. Hij leende 5 miljard om te kunnen bouwen, voor heel weinig rente. En als de rente zou stijgen, zou Vestia niet bijbetalen... maar juist heel veel geld krijgen. Want tegelijk had Vestia een spaarpotje van 11 miljard gehuurd... dat bij stijgende rente steeds meer euro's zou uitspugen. In Jip en Janneke taal krijg je dan dit. Jip wil geld lenen om een auto te kopen. Maar Jip is bang dat autorijden straks twee keer zo duur wordt... Geen probleem. Jip koopt toch die auto, maar huurt daar twee taxis bij. Want als autorijden straks duurder wordt, doen mensen hun auto weg en nemen die taxis die Jip heeft gehuurd. Kassa voor Jip. Jip was eerst bang dat autorijden duurder zou worden, maar nu verdient Jip juist geld als autorijden duurder wordt. Vestia wilde net zoiets als Jip: geld lenen en ook nog geld verdienen als geld lenen duurder zou worden. Dus leende Vestia 5 miljard en huurde tegelijk die spaarpot met 11 miljard erin... die bij hoge rente bakken met geld zou opleveren. Maar helaas. De rente blijft en bleef laag. Maar de huur voor de spaarpot moet Vestia betalen. Dit keer 2500 miljoen. En als de rente laag blijft, komt er weer een rekening. En weer. En weer. De speculatieramp bij Vestia kan de allergrootste ter wereld worden. Het is te gek om waar te zijn, maar waar is het? We moesten eerst de megalomane ABN AMRO redden... en ook nog voor 2 miljard teveel. Diezelfde ABN AMRO mag nu samen met de Deutsche Bank... jarenlang de sociale woningbouw in Nederland leeg gaan zuigen. Dat zijn de harde wetten van het casino-kapitalisme. Misschien zijn we werkelijk toe aan een iets beter systeem. Justus van Oom. Tijd voor het NOS-journaal. Gert Kluk. Radio 1. Het NOS-journaal. De Griekse regeringspartij Laos stemt niet in met het bezuinigingsakkoord dat gisteren is gesloten. Gisteren leek er nog wel een akkoord tussen de drie Griekse regeringspartijen. Laos heeft maar 15 van de 300 zetels in het Griekse parlement en de partij kan het akkoord niet torpederen. De EU en het IMF eisen aanvullende bezuinigingen in ruil voor nieuwe noodsteun. De Spaanse politie heeft enkele Serviërs opgepakt... die worden verdacht van verschillende moorden. Onder hen is Luca Bojovic, die in verband wordt gebracht... met zo'n twintig moorden, onder meer in de Nederlandse onderwereld. De groep werd gisteravond aangehouden in een restaurant in Valencia. Een andere Serviër, die is aangehouden, was onder meer betrokken... bij de moord op de Servische premier Djindic in maart 2003. De aangepaste dienstregeling voor het treinverkeer... blijft voorlopig van kracht. Volgens de NS en ProRail is de aangepaste dienstregeling nodig om zekerheid te kunnen bieden aan treinreizigers. Als het weerbeeld stabieler wordt, bekijken NS en ProRail... of de normale dienstregeling weer van kracht kan worden. Reizigersvereniging Rover noemt de verlenging... van de aangepaste dienstregeling absurd. En dat zijn de hoofdpunten. AMB verkeersinformatie. Er staat 20 kilometer file in totaal. Dat is minder dan gebruikelijk op dit tijdstip op vrijdag. Er zijn weinig opvallende files bij. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht... staat voor knoppen te Hocht 3 kilometer file. Dat is de nasleep van een ongeluk. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag voor de Schipholtunnel, 3 kilometer. Het heeft te maken met ijsvorming in de tunnel. Er zijn twee rijstroken dicht. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mo. Goedemiddag. En welkom terug vanuit... De kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Foppen de Haan en Koen van Sandvoort zo direct over hun avontuur... met een van de kleinste voetballanden ter wereld, het eilandengroepje Tovalu. En Frits Barond die gaat sportieve hoogte- en dieptepunten... van de afgelopen week met ons doornemen. U kunt reageren, u kunt ons twitteren, hashtag VML, en u kunt ons ook bekijken op afro.nl slash vrijdagmiddag live. Mag het een keertje afgelopen zijn? Welkom dames en heren, hier bij mij aan tafel in de rubriek mag het een keertje afgelopen zijn. Mevrouw een notaris de Annapolona. Dat is correct. Mevrouw Hametman, u bent hier te gast omdat u ergens helemaal klaar mee bent. Iets moet helemaal afgelopen zijn? Ja, en wel op een heel verrassende manier. Uh, brandt u los. Prima, waar zal ik beginnen? Nou, bijvoorbeeld waar was u helemaal klaar mee? Laten we daarmee beginnen. Nou, uh, heeft u gelijk de complexiteit van mijn casus te pakken? Uh -huh. Hetgene waar ik helemaal klaar mee was, dat verwerkt tot iets anders. Oké, okay, dus de, de focus van uw is verschoven eigenlijk. Exact. Oké, okay, komt u ter zaken? Nou, wel aan dan. De afgelopen week, op woensdag wel te verstaan... Uh -huh. kwam mij ter oren dat de niet nader te noemen politieke partij... een meldpunt ingesteld wenste te hebben... Uh -huh. waar overlast en... Uh, banenpikkerij, zoals het werd genoemd... door zogenaamde Midden- en Oost-Europeanen... kon worden aangegeven. Oké, okay, u doelt denk ik op de PVV... die een dergelijke eh, meldpunt heeft? Ja, ja, en ik heb eh, nooit iets met die partij gehad. Hè. Dat, dat, dat, ik heb, no ik heb niets, niets met die partij. Dat kunt u ook aan mij zien. U, de luisteraar kan mij niet zien. U kunt mij zien. Als u mij ja. ziet, dan, dan, dan, dan ziet u dat ik meer van de nuance ben... Zeker. dan ja. van de PVV. Ik, ja, ik ben ja. niet... niet uh, he, tot dat afgelopen woensdag... mij de schellen van de oren vlogen. Want? Nou, het toeval wil dat juist deze week... een stelletje Polen mijn buitenverblijf aan het verbouwen was Ach, heb je die onverlaat uw tweede huis met de grond gelijk gemaakt? Uh... Nee, nee, in tegendeel. Ik bedoelde het sinds metaforisch of figuurlijk. Maar letterlijk, ik had die Poolse manieren ingehuurd... om de boel juist mooi en af te maken. Aha, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Poolse manieren, zo dacht ik tot afgelopen woensdag... werken hard, goed en efficiënt. Ze zijn relatief niet duur en ze komen op tijd. Maar dat is niet zo? Of... Jawel, dat is allemaal puik in orde. Maar wat gebeurde er dan woensdag? Woensdag ging ik even kijken hoe het ging. Met de verbouwing van uw tweede huis? Ja. Oké, okay, door die polen. Juist. En? Een herrie. Een herrie, de verbouwing? Een herrie. Geklop, geboor, gezaag, Ach. gedoe, herrie. Maar dat is toch normaal bij een verbouwing? Want oh ja. Ja, nou ja, je kan toch geen verbouwing hebben zonder herrie? Zes hoe? Ja, iedereen gewoon, dat is heel erg logisch. Uh, logisch maar reet, meneer Krootjes. Ik ben er helemaal klaar mee met die herrie die de Poolse verbouwers in mijn buitenverblijf maken. Met name het boren. Wat een fucking overlast. Mevrouw. Timmeren, ja. zagen. Kloppen, maar, maar, meten, schaften, maar, praten, praten, smakken, niet. lopen, maar, bewegen, ademen, leven, bestaan, werken, pure overlast. En, uh, en toen? Toen kwam dus de switch in mijn denken. En nu? Sindsdien ben ik het zeer eens met het initiatief voor een dergelijk meldpunt, klerenherrie. Bent u nu niet juist aan het doen wat u zelf zo... Meneer Kroosjes, ja. ik ben ook klaar met u. Maar u bent toch verantwoordelijk voor uw eigen verbouwing? Uh, hoe heet deze rubriek ook weer? Mag het een keertje afgelopen zijn? Dat bedoel ik. Dank u wel. Oké, okay. dan kan de tune erin, denk ik. Dat denk ik. Gooi ik maar even in. Prima. Henry van Loon en Sanne Wallis de Vries. Het was alsof ze in een sprookje stapt had. Hans, dat dacht in ieder geval Foppe de Haan toen hij werd gevraagd... bondscoach te worden van Tuvalu. De inwoners van het dwergstaartje in de Grote Oceaan... droomden al jaren van voetbalsuccessen, maar die bleven uit. Totdat in de zomer van 2011 de Friese overmeester het elftal onder handen nam. In vier weken stond die de jongens klaar voor de Pacific Games. En Koen van Sandvoort schreef er een boek over. Foppe de Haan, bondscoach voor vier weken. En ze zijn hier allebei welkom. Uh, ook natuurlijk Fris Barend, onze vaste sportcommentator. Jij hebt trouwens, je, je komt nog voor in dit verhaal. Want jij werd op een gegeven moment gebeld toen de bus rondging... dat Foppen de Haan bondscoach zou worden van een land. Ja. Onbekend welk land. Ja, en ik, een jongen die waarmee ik mee gevoetbald heb, die uh, was erbij betrokken. En die zei, je moet er niet doorvragen, want het moet geheim blijven. Maar ja, een journalist vraagt toch door. Dus ik achterhaalde het geloof ik. En toen hebben wij het een keer in een programma gemeld... Uh, dat hij daar bondscoach werd. Ja, Wel een overleg met hun. Het was op zich opmerkelijk nieuws natuurlijk. Het was heel opmerkelijk nieuws. Ja, ja en zeker toen je hoorde van welk land. Ja ik kende dat land niet. Wat dacht je? Foppen is gek geworden? Nee helemaal niet. Oh. Want ik weet zeker dat ik wist precies wat Foppen daar wilde gaan doen. Ah kijk, aan. we gaan we gaan het zo horen. Eerst eventjes tussendoor naar Marcelle Mesker over de Davis Cup. Marcelle, hoe staat het ervoor? Nou het gaat goed. Timo de Bakker heeft zojuist ook de eerste set gewonnen met 6-1 van Timo Nieminen. En uh, nou ja, dat is een goede zaak. Het is wel een veel betere wedstrijd dan de eerste wedstrijd van Hazor. Want dat was echt een zielige vertoning van de Fin Pauko. Drie keer 6-1 werd het. Nederland dus op een 1-0 voorsprong tegen Finland. De bakker moet er veel meer voor strijden. Het zijn aardige rallies. Maar hij is ook veel en veel beter dan zijn tegenstander Timo Nieminen. Die is de nummer 314 van de wereld. De bakker trouwens 2-0-9. Maar goed, die heeft natuurlijk 40 gestaan. Heeft veel meer ervaring met het spelen van grote wedstrijden. En uh, Nieminen, uh, weliswaar een. Een oude speler, 30 jaar. En uh, hij kan wel wat rally spelen. Goede backhand vooral. Maar ja, voorhandmatig maakt gewoon te veel fouten. Dus uh, voorlopig uh, stevend Nederland hier. Uh, eigenlijk op een 2-0 voorsprong uh, af na de eerste dag. Uh, het is nog maar 1-0, maar uh, de bakker is op de goede weg. Hij heeft dus zojuist de eerste set gewonnen met 6-1 van zijn Finse tegenstander Timo Nieminen. Goed, tennisnieuws, wij gaan door over voetbal, over het avontuur van uh, Foppedaan en Koen van Zandvoort... die het uh, nationale elftal van de kleine eilandengroep Toevalu gingen blijden. Daan, toen u voor het eerst werd gevraagd om bondscoach te worden, wist u toen überhaupt waar dat lag, Toevalu? Nee, geen idee. En toen bent u meteen gaan uitzoeken? Ik ben gaan googlen. En toen en dacht toen u, dacht, ik word normaal ingenomen? Nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee. Toen dacht je, het is wel vrekte klein. <laughs> en, uh, en het is heel erg ver weg. Dus ik had wel ongeveer gedacht, dat is in Oceanië. En, en waar, precies. Dat was heel, het was echt, is moeilijk te vinden. Vijf dagen reizen, hè? Vijf dagen reizen. Nou ja, en toen... Uh, toen uh, maar, maar even, want... want... De succescoach, Fopper de Haan, Herenveen, uh, Jong Oranje, uh, sloot net een periode in Zuid-Afrika ja, af op dat ja. moment. Waarom gaat hij voor niets, hè, want onbetaald, ja. ook nog eens een keer, ja. uh, zo'n zo nationale team van zo'n klein eilandengroepje coachen? Ja. Ja, waarom doe je dat? Omdat je, ja, je bent een beetje egoïstisch. Dus ik, ik, ik, eigenlijk vond, was ik klaar met, of klaar is het een verkeerd woord, maar ik denk dat ik doe niet meer een club. Dat had ik gedaan en dat was afgelopen. En toen uh, kwam dit en toen dacht ik van ja, we willen nog graag wat reizen. Mijn vrouw en ik. Nou, en dit is toch heel bijzonder. Want, want die is meegeweest, uw vrouw? Ja, reizen alleen is, is wel leuk. Maar als je nou ook nog wat mag doen en echt in contact met mensen komt... Je zag het eigenlijk en... als een soort uh, vakantie? Ja, werkvakantie. Werkvakantie? Zo, zo zag ik het, ja. Want... Nou ja en en uh, toen moest ik dus mijn vrouw overhalen, maar op een gegeven moment was het klaar. Dus die dacht van, oh, dat wil ik ook wel. Nou ja, Toen heb ik hun, uh, uh, en uiteindelijk heeft Koen volgens mij mijn vrouw overgehaald. En, uh, maar Koen want het was moeilijk, Koen? Nou, ik uh, belde een keer naar Zuid-Afrika. Wacht even, je microfoon staat niet open. Ja, Was het moeilijk om de vrouw van Foppen over te halen? Ik uh, belde een keer naar Zuid-Afrika, want ik wachtte op groen licht van Foppen. <coughs> um, maar het groen licht kwam niet, want Foppen was heel druk met, uh, met Cape Town. En ik dacht, ik, ik waag het erop. En toen kreeg ik uh, zijn vrouw aan de telefoon. Geke. En die heb ik, een, ik heb een warm pleidooi gehouden wat, wat, voor, wat, voor, wat voor de Wat gaf de doorslag, waardoor ze zei oké, okay, het is goed? Nou, ik denk dat Fopper die avond de doorslag zelf heeft gegeven. Ja, ik Foppen heb haar een, een beetje plot, voor, voor verwarmd. maar ik denk dat Fopper uiteindelijk wel heeft doorgedrukt. Ja, en uh, ik moet zeggen, mijn zwaar was op visite met, met haar, haar zus. En, uh, en die waren enthousiast, dus de koers eigenlijk geen kant op. En hij was uit op province, want hij had net de titel met Cape Town gemist. Dat speelde mee? Nee, nee geen idee. Ja, nee, dat wisten we toen nog niet. Oh. Nee, ah. wat, dat is wel een Maar aan. je kwam daar uiteindelijk aan. Wat, wat trof je aan? Wat voor elftal trof je aan? Ja, je moet je voorstellen, het is een, een, een soort banaan. En uh, uh, er wonen 6000 mensen. En die hebben allemaal verschillende gemeenschappen. En die gemeenschappen hebben voetbalteampjes. Daar voetballen ze mee, daar hebben ze competitie mee. En overdag of s'avonds om vier uur voetballen ze allemaal tegen elkaar. Daar spelen ze 18 tegen 18 op de, op de, op, op de vliegtuigbaan, zal ik maar zeggen. <lacht> Ooit door de Amerikanen aangelegd in de Tweede Wereldoorlog. Nou ja, en, maar het heeft met voetballen wel wat te maken. Maar eigenlijk kan je dat vergelijken met wat wij op pleintjes doen. Nee, dus dus uh, het is uh, iedereen voor zich. En lekker pielen. En geen, al, dus geen eerste divisie niveau? Nee, dat nee, nee, is het absoluut niet. Is het absoluut Veel, niet. Lager Veel lager ja. nog. En, en helemaal niet de denken vanuit... Uh, nou ja, als we willen winnen, dan moeten we dat en dat en dat doen. Nee, we zien wel waar we uitkomen. Want hoe is, hoe zo, is wel, wel heel dan, leuk eigenlijk. Ja, wel ja, ja, ja, ja. heel leuk. Ja. Maar ja. goed, als je naar de Pacific Games gaat... en je verliest met 18-0, dat is niet leuk. Nee, nee. nee. nee want, want dat was het doel. Hè, dat elftal moest naar de Pacific ja, games, ja. games... en beter presteren dan ze ooit gedaan hebben. Ja. Maar je dacht niet toen je dat zag... ik, ik ga meteen weer rechtsomkeer. Nou, het is een foto en uh, uh, Ellen Brands heeft er ook een, een televisieprogramma van gemaakt. Dan zit ik aan de kant van het veld en zie ik de eerste wedstrijd. En dan zak ik zo steeds meer onderuit, onderuit, onderuit en ik doe de klep zo voor mijn ogen. Oh god, waar ben ik aan begonnen. Ik ga, ik ga, dit, dit gaat niet lukken. Nou, denk van dit, uh, soms heb ik wel onderweg ook wel een keer gehad, van, nah. We gaan er weer terug, hoor. Want, je, Koen, jij citeert een Duits honorair consul. Die zegt, ja, op Tuvalu liggen die mannen het liefst onder een kokosboom of op een vrouw? Ja, dat is een hele goede samenvatting. Van waar, de... waar niet? Elaaizend. Misschien is dat hier ook. Uh? Ja, zo op Jan. Doe niet zo... Maar is dat een belemmering, bij wijze van spreken? De manier waarop die mensen daar leven om door foppen naar hogere niveaus gestuurd te nou, worden? Het probleem is de die mensen daar, die doen heel weinig. 80% heeft geen baan. Dus iedereen scharrelt daar de hele dag een beetje rond. Dat is wat ze doen. Een beetje rondrijden op een brommetje. Vissen. Een eh, varkentje voeren. Hè. Mensen hebben allemaal een varkentje. Dus zo komen ze de dag wel door. Uh, een nadeel daarvan is, vanuit ons perspectief, uh, is dat ze niet echt toe kunnen werken naar een doel. Dus, dus dat dan kun... ook een voorbeeld: zei: jullie moeten op tijd komen, je moet ja. trainen, je moet ja. en, en uh, dat vonden ze dat, nou, allemaal? dat. Er waren twee andere mannen, uh, Etienne Slomp en Peter Maas, die waren dus een maand eerder. En die, uh, moet ik zeggen... Die, men, die, die hebben veel die voorwerk hadden, verricht. Die hadden ze erg ja. afgericht. <laughs> dus toen ik ja. kwam was dat wel wat makkelijker. Dus toen, toen uh, waren ze altijd keurig op tijd. Het was geselecteerd. En ze wisten al wat trainen was. In ieder geval dat, dat je daarvan ging zweten. En uh, dat je een avond even in de zee moest om af te spoelen. Dat, dat, dat, dat, dat wisten ze toen. En, uh, en dus was het voor mij wel makkelijker. Aan de andere kant was het ook moeilijk. Want toen kwam ik als de grote baas, zal ik maar zeggen. En die twee mannen hadden het werk gedaan. Dus dat vond ik eigenlijk voor mezelf wel een beetje vervelend. Om dan weer voor hun voeten te trainen. Ja, kreeg van wat ja, zij misschien nou hebben ja, gedaan. En dat, dat leest je ja, boek. Dat op. was ook wat erg bij in de zondering. Bij tijden lees je dat. Maar ja, vonden ze ja. dat dan nou leuk? Want nou nam je ze niet het plezier? Want in wezen waren zij echt met echt het voetballen bezig. Lekker pielen met een bal niet uitmaken of je wint of verliest, competitie. dat is voetballen eigenlijk. Nee, dus, dat, ja, dat is voetbal op, op bazaal niveau, ja. maar voetballen op Maar ontneem je niveau, hun dan niet het plezier? Nou, naar mijn idee niet. Nee, uiteindelijk, nee. Hadden ze, uiteindelijk hadden ze veel meer plezier. Als je keek naar hoe het ging en, en wat, wat het voor hun betekende... Ja. en wat ze, dat ze als mens, buiten het feit dat ze beter gingen voetballen... Ze, kregen ze veel meer vertrouwen. Ze, ja, ja. ze ontdekten dat ze dingen konden en dat ja, ze ja. ook konden wedijveren met een, een, een, een, ook een ander deeltje van de wereld. Ja. Nou, toch, toch leren we ook een andere kant van de ema trainer Fopper de Haan kennen, als we, als we dit boek lezen. Want ja. na een dramatisch verlopen wedstrijd ja, op die Pacific Games... heb je ze bijna allemaal voor losers uitgemaakt. Ja, die vriendelijke voetballende cavaliers, Coward, Cowards. cowards. <laughs> ja. Toen had je het helemaal gehad? Nou, toen had ik wel iets van, nou, ik, ik, er zat ongelooflijk veel energie in. En toen schrok ik ook wel weer een beetje van mezelf, hoor. Want dat, dat, dat kon ik een aantal jaren geleden. En toen ik wat jonger was, kon ik dat heel goed, hoor. Als ik me niet beviel, dan zo kwaad kon, ik, kon ik de keer gaan. Maar dat doe je en, eigenlijk niet meer? En dan had ik, dacht ik voor mezelf achter, achter me geladen, Maar ik blijkbaar zat het toch zo diep dat, uh, dat het weer tevoorschijn kwam. Ja, het, doel, nou ja. het doel is bereikt, hè? Ja, ja. Want, want ze, ze hebben beter dan ooit gescoord ja, op die Pacific Games? Ja, ze hebben games. Me, aanmerkelijk meer goals gemaakt, ze hebben meer wedstrijden gewonnen. En ze hebben eigenlijk de wereld daaromheen uh, uh, verbaasd laten staan. Ja, Koen, het, het uiteindelijke doel was natuurlijk dat Tuvalu moet lid Tuvalu, worden van de, van de ja. FIFA. Kijk, Tuvalu is geen lid van de FIFA. En dat betekent ook dat ze geen centen krijgen van de FIFA. En Tuvalu is straatarm. Uh, je hebt vast wel de beelden gezien van het uh, hele slechte voetbalveld wat daar ligt. En het lidmaatschap van de FIFA zorgt ervoor dat zo'n land uh, wat geld, geld krijgt. krijgt en maar gaat, gaat want Foppen is nu weer weg, dus, dus gaat Foppen het lukken? Dat uiteindelijke doel, worden ze ooit lid van de FIFA? Ja, ze worden zeker lid, want wij werken er hard aan vanuit onze stichting... Uh, om dat van elkaar te krijgen. En we zijn ook Hoe? bezig met, uh, nou, we hebben een heel leuk plannetje. We hebben een uh, tv-format bedacht, de nieuwe Foppen. De nieuwe ja, ja, ja, ja. En uh, kijk, want uh, de ja. mensen daar zijn laaiend enthousiast over zijn Dat is Net werk. Als, zoals op zoek naar Jozef of ja, op zoek exact. naar een nieuwe volger. Ja, ja, ja. ja. Maar sterker nog, ik heb woensdag gezeten bij een uh, tv-producent. En die waren echt. Uh, het gaat ja, gebeuren. Valloe, ja. Die waren. Het is geen producent in Nederland. Ja, nee, maar die waren echt laaiend enthousiast. Het, over het gaat dit idee. ervan van komen werken. En uh, ik, ik, ik sluit niet uit dat het er gaat komen. En ik heb Fop, al gepolst als juryvoorzitter. En de heer Voogd, nou zei hij. Oh, ja. dus, uh, Je doet mee? Als ik, als ik ze kan helpen, dan doe ik dat. Goed, dan gaan we zien of, of het volgende doel, namelijk Toevalu ook lid van de FIFA laten worden, of dat ook lukt. Dank voor jullie verhaal. Het staat ook allemaal in het boek Fop de Haan. Bondscoach voor vier weken. Conversant en voor het Haan. Dankjewel. En zo direct natuurlijk meer sport met Frits Barend. Maar nu eerst weer New Cool Collective. De New Cool Collective met jackpot. Sport, met Frits. Frits, man. Hoofdredacteur van het blad Helden. En ook nog aan tafel Haan en Koen van Sandvoort. We gaan meestal vragen aan ja, de gasten bij: hebt u wat met sport? Nee, nee, ik vermoed dat hier het antwoord uh, ja op zal zijn. Dus vandaar maar even snel door, want je wil iets meer vertellen over de tops... en iets minder over de flops, dus okay. beginnen we met de flops. Nou, ik vind, er is geen land waar zo kwalitatief, kwantitatief... veel gehockeyd wordt als in Nederland. We hebben de meeste kunstgasvelden, de meeste delen met de hockeyers... dat ik vind dat een Nederlands hockeyteam, als het deelend aan een toernooi... altijd goud moet winnen, moet je doelstelling zijn. Dus ik vind dat de vrouwen gefaald hebben, omdat ze derde zijn geworden... bij de Champions Trophy in Argentinië wel heel goed gespeeld, dus ze gaan goud winnen in Londen. Foppen de haan en Koen eens? daar ja, ben ik mee eens. Ja. Koen? Helemaal. Oké. Okay. Het tweede was, afgelopen weekend was het Nederlands kampioenschap schaatsen. En Arts Schenk zei het al in het NRC. Als de beste schaatsers niet meedoen, dan ben je in strijd met waarvoor je een Nederlands kampioenschap organiseert. Kramer en Rienwust waren er niet aanwezig. Dus het was eigenlijk een waardeloos Nederlands kampioenschap. Het WK een afgang... hè, over twee weken ja, in maar goed, Dan moet je het anders organiseren. Dus een afgang eigenlijk voor de Nederlandse Schaatsbond. Mee eens? Ook mee eens, <laughs> ja. <Ook> mee eens? <laughs> dan wel leuk dat Jacob Bergsma en Yvonne Spicht... Uh, het Nederlands kampioenschap Marathon Natuurreis hebben gewonnen. Waarbij ik de verslaggevers van de NWS hoorde zeggen... Uh, nu zijn de vrouwen, maar straks begint het echte grote werk. En dat was nog notabene een vrouw, want de mannen waren dus het grote werk. En de vrouwen deden er helemaal niet mee. Dan door. ben je het niet mee eens? Ja, ik vind het ongelooflijk als je ziet hoe die vrouwen schaatsen. Hoe durf je het te zeggen? Nee, ik ben het er dus niet mee eens. Oké, okay. voor alle duidelijkheid. En dan vind ik het jammer dat uh, rechtbanken en uitspraken van rechters... de sportpagina's bepaald hebben. Contador is alsnog geschorst, terecht, want hij heeft iets gebruikt. Laat hij gewoon eerlijk zijn wie hem dat gegeven heeft. Want het zijn niet de renners, het zijn niet de sporters die het ontdekken. Het zijn de artsen en de begeleiders die eigenlijk de criminelen zijn in deze. En die blijven buiten schot. En hij had gewoon moeten zeggen wie hem dat gegeven heeft. Wie heeft hem dat middel gegeven. Natuurlijk is het geen vlees geweest. Dus hij is terecht geschorst. Maar ik vind het wel Jan een hele mooie sport. Wat een drama toch? De winnaar ja. van de Tour, Fopper uh, Haan. Nu geen winnaar meer van de Tour. Nee. Vanwege doping? Vanwege, ja. Nou ja, ik vind het ook wel terecht. Maar wel terecht. Conversant ja. voor? Volgens... Nee, niet terecht. <tus> ah Nee. Want? Kijk, het, het grote probleem voor dit soort gevallen... is dat het heel selectief is. Nu heeft de contador heeft toevallig pech. Die verliest een titel. Ik ben van overtuigd dat 90% daar gewoon met doping is. Nee, en dat komt, dat zeg ja. ik net. Dat zijn de artsen, de begeleiders, die hebben iets gevonden. Zij dachten ook dat ze iets gevonden hadden... wat niet gevonden zou worden. En ze hebben het wel gevonden. Dus hij is tegen de lamp gelopen. dat die artsen. die hem begeleider geleiderbanken gefaald hebben. die jongen komt daar niet op, Mietske. Maar geloof je nou werkelijk dat de, de, de uh, nieuwe winnaar. met terugwerkende nee, kracht. die arts nee. heeft dus iets gevonden wat niet gevonden is. Ja, nou, ja, dus, maar dus, uh, zegt, de... Hij is ook tegen doping. maar hij zegt de verkeerde blijft. Nou, dat weet ik niet eens. Niet? Of geef het oh. vrij. Kijk aan. in een bepaalde mate. Want bedoel, die renners moeten wel heel zware inspanningen verrichten. Misschien moet je af en toe toestaan dat er iets genomen wordt. Maar goed, het we gaan, is we gaan niet meer over de doping. Alleen één vraag nog even aan Koen. Want hij zegt eigenlijk. zouden die artsen en die begeleiders gestraft moeten te worden. Daar ben je het wel mee eens? Ook niet? Nou, ik, ik, misschien nee. moet je het gewoon voor, voor een deel... Vrijgeven. Het, het is een okay. onderbosbaar... Okay. Okay. We gaan, we gaan uh, naar de tops. Nou ja, we zijn helemaal gek gemaakt met de Elfstedentocht. Uh, ik kom toevallig, of ik kom niet, mijn uh, ouders waren ondergedoken in die buurt waar het slechte ijs was. Die buurt van Balk, Woutzend, die driehoek daar ouderga. En oh, ik ken die mensen daar... Me, in de hele Wereldoorlog heb het Ja, in de Tweede ja. Wereldoorlog. Ja, ja, ja. ja. <laughs> maar ik zeg dat mijn broer is na de oorlog weer ondergedoken, want hij is Supporter van Veen geworden. Oh. Onder andere dat ik ze door Foppen de Haan. En daar heeft hij weer, wij spreken, een nieuw huis gevonden. Maar uh, je zegt dat zijn een een is een hele nuchtere mensen. En die, uh, wat zeg je wat? Nee, nou, ga maar door. <laughs> en die ijsmeester heeft van het begin af aan gezegd: dat het ijs is hier te zwak. Het is altijd daar te zwak bij ballen. Als je daar doorheen rijdt, dan kun je ook wel zien waarom. En door die bossen daar. Prachtige omgeving. Voortdurend hebben die mensen gezegd: het ijs is te zwak. Die 11 kan er niet komen. Maar we zijn helemaal gek geworden. Journalistiek, we zijn helemaal gek geworden. Ik heb een fantastische column gelezen van. De heer Holman, uh, die dat dan vergelijkt, die zegt, uh, die zegt: en op de singles staat Jeroen. Jeroen, vertel, zijn de mensen in Rotterdam al in oorlogsstemming? Hmm. Weet je wat het is, Rob? Als je hier op straat iemand spreekt, zegt hij... ja, natuurlijk willen we oorlog. We wachten daar zo lang op. Maar als je volgens met enkele specialisten spreekt, krijg je toch een heel ander beeld. Kijk eens naar het volgende filmpje. Dan zie je generaal van U. U heeft bekeken of we oorlog kunnen voeren. Ja, dat doen we altijd. Dat is onze baan. En wat denkt u? Nou, er zijn een paar gunstige voortekenen. Nou ja... Nee, heb, hij heeft er een het prachtige oorlog heel over. Heel Ja, zo gaat hij dus door. Dan, dan zegt hij ook prachtig. Ja, ik zie geen internationale dreiging. Niet van Duitsland, niet van België. En het ziet er ook niet uit die ons binnenkort gaan aanvallen. dat wij hun kunnen aanvallen. Maar die oorlog moet er komen. Nou goed, die dus we zijn niet. doorgeschoten. We toch? zijn doorgeschoten. Ja, maar ik denk als ik zelf journaliste was of geweest, ik, Of denken daar anders over bijvoorbeeld aan? Nee, daar ben ik het wel mee eens. Uh, zodra het gaat Vriezen, dan zijn we hier in het Westen een beetje gek geworden. Hè? Niet in ja. Friesland? Ja, nee. Ah, nee. Dat valt wel mee. Nee, maar, maar zeker gaat, niet in de het Westen. Als je, als je, ik zit voor mijn, uh, voor mijn, in, mijn, in mijn kamer, kijk naar buiten... en dan zie ik dus hoe sterk het ijs is. En dan zie ik of ze wel of niet kunnen schaatsen. En dan weet ik precies waar het wak ligt. Of wat. Ja. De, de voorzitter van het Comité was verbaasd... dat zij de opening van het journaal waren en niet Syri dus de Friesen zijn wat nuchterder eigenlijk en dan... jij weer. ook heb je getwitterd. Ja, dat klopt. Ik vond het ook raar. Ja, ja. ik ook. Dus oké, okay, maar wij trekken het ons dan maar even collectief... ik okay. neem de schuld op me aan. Okay. Ga door Frits. Het top 2 is de overwinning van Ajax in het kort geding... Uh, of het hogere beroep. Van Ajax tegen Ajax, waarin Ajax Ajax uh, voor de rechter daagt... en waarin Ajax van Ajax beschuldigt. Ik bedoel, het is voor een buitenstaande niet meer te volgen. Maar uh, voor, de keer, voor de tweede keer heeft de Raad van Commissarissen verloren. Heeft Ajax verloren van de trainers en Kruif. Nou, dat is een... Klinkt klaar, overwinning met 2-0. Uh, maar het kost eigenlijk heel veel geld. Het kost eigenlijk een vermogen. Er zijn advocaten ingehuurd. Ze hebben drie advocatenkantoren ingehuurd: die Raad voor Commissarissen, voor de Raad van Commissarissen, voor de directie, voor het personeel. Er zijn advocaten die 750 euro per uur kosten. Vorige week heeft Ajax naar buiten gebracht... hoe schandelijk El louis zich gedragen had... wat voor geld hij gevraagd had om zijn contract af te kopen. Ik zou nu van Ajax ook wel willen weten... Hoeveel dit wat heeft, heeft het gekost om Ajax tegen Ajax te laten procederen. Want ik schat dat dit een half miljoen gauw benadert... als het niet meer geld gaat kosten. Want ze zijn nog steeds bezig met allerlei advocatenkantoren. Dus het is heel schadelijk dat Cruyff heeft dit moeten doen. Want Kruif voelde zich genaaid. En Ajax heeft betaald om tegen Kruif te procederen. En Kruif heeft zijn eigen zak betaald. Nou, zij zeiden ook, we moeten dit wel doen, want de blokkeert steeds... maar benoemingen van Van Gaal en Van Basten, et cetera. Nee, maar die wacht, discussie over niet te Daar voelen. kom ik bij uh, top maar, ja. 1. Het aftreden van de Raad van Commissarissen, dat vind ik een, uh, een heel goed teken. En ook de tijdelijk benoemde directeur Martin Sturkenboom... die heeft in NL, of Sport, heeft hij nogal geklaagd over de journalistiek. Maar hij vergeet wat hij zelf gedaan heeft. Hij heeft in wezen een oude Zuid-Amerikaanse koep gepleegd. Hey, de Raad van Commissarissen heeft kruifbuitenspel buitenspel gezet. Dus is als waar als een groente gaan optreden. Een groente gaan reageren. Zoals in Zuid-Amerika vroeger heel gebruikelijk was. Ah, je, be, ja, ja, Ze hebben er geen gehalen doen. Martin Sturkenboom die zo transparant met Van Gaal gesproken had, zei hij in die sport. Maar Van Gaal wilde per se dat Cruijff het niet wist. Dus ze zijn gewoon als oude generaals, hebben ze een andere generaal buitenspel gezet. Ja, ja. En dan kun je verwachten dat die generaal die nou buitenspel ja. is gezet... ook methodes gebruikt om die andere er, er, generaal er weg te zetten. Er werden nog geen mensen uit vliegtuigen gegooid, maar je nee. vindt het in ieder geval dictatoriaal. <lacht> nee, er werden net geen... Nee, nee, maar nee. Het, is, het, is het is heel Maar gaat het box. nou goed komen met Ajax? Want Cruijff gaat... is nu de baas. Dus nou ja, jij het... denkt nu dat het goed gaat komen. Nou, in ieder geval is er nu een baas om het goed te laten komen... Je moet Kruijf zijn gang laten gaan. Komt Kruijf je daarin nu als directeur? Dat zou ik niet verstandig vinden. Ik denk oh. dat je nu iets rust moet creëren. Ik zal een hele gekke naam noemen... ...wie ik ineens ja? bedacht als kandidaat... André uh, van Duin. Nee. <lacht> <lacht> nou, zou niet zo gek zijn. Dat nee. <lacht> niet zo gek zijn. Co-Adriaanse. Co-Adriaanse. Want dan heb je, dat is een adept van Louis van Gaal. Dan heb je Louis van Gaalkamp uitgeschakeld... ...heeft getoond dat hij een goede technisch directeur is, een goede trainer... ...verstand van voetbal is in Amsterdam en AXI. Co-Ariant zou ik een hele goede kandidaat vinden. En Van Bassen natuurlijk. En misschien Cedor volgend jaar. We gaan kijken of de voorspelling uitkomt. Ik dank Frits Barend, ik dank Foppen de Haan en ik dank Con van Zandvoort. Averon. Dan komt die komt. Twee dingen. Two Bengals. Ik heb eigenlijk maar twee dingen.